Sancties tegen Rusland zullen zonder twijfel tot tegenmaatregelen leiden van Moskou. En daar heeft niet alleen Oekraïne, maar ook Europa onder te lijden. En dat is slecht voor de economie, zegt Timmermans. Hij bespreekt vandaag in Brussel hoe de crisis rond de Krim moet worden aangepakt. De ministeren willen vooral voor zorgen dat de spanningen niet verder oplopen. En dat is volgens verslaggever Gertjan Dennekamp in Kiev ook wat de Oekraïnse politiek wil. Ik was gisteren in het parlement, dat werd vooral uh, aangedrongen op internationale steun. Uh, uh, men wil voorkomen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 De bom explodeerde bij een rechtbank in het centrum van Islamabad... en dat is volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester uitzonderlijk. Deze rechtbank staat op de zwaarst bewaakte plek van het land... in het hart van de hoofdstad Islamabad. De politie en veiligheidsdiensten die slagen er al jaren in... dat stuk van de stad, de hele hoofdstad eigenlijk... heel scherp te bewaken en aanslagen daar te voorkomen. Dat daar nu een bom afgaat, dat is toch ja, dat is echt anders dan al het andere... wat er in Pakistan gebeurt en daarom eh, toch wel nieuws. In Stampenschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvierders ingereden. Het gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond en vier van hen moesten naar het ziekenhuis. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor... maar werd later met iemand anders opgepakt. De twee verdachten wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Op Sint Maarten is een gevangene die met twee anderen probeerde te ontsnappen doodgeschoten. De gevangenen werden opgepakt in Philipsburg, zo'n drie kilometer bij de gevangenis vandaan. Waarom het tot een schietpartij kwam is niet duidelijk... Twee andere mannen zijn direct weer ingerekend. Maar voor de mannen 23, 26 en 29 jaar oud vastzaten, dat is niet bekend. Met ontsnapping hebben ze mogelijk hulp gehad van een vrouw. Die vrouw is inmiddels ook opgepakt. Afgelopen nacht zijn de Oscars weer uitgereikt, ook die voor beste film. En the Oscar goes to 12 Years a Slave. Brad Pitt, Eddie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen... en Anthony producers. Ja, Oscar voor beste film voor 12 years of slave... van regisseur Steve McQueen. Gravity heeft de meeste Oscars in de wacht gesleept. Behalve veel technische onderscheidingen kreeg Alfonso Cuaron... ook de onderscheiding voor beste regisseur. Matthew McConaughey werd beste acteur voor Dallas Buyers Club. Jared Leto uit die film kreeg de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Kate Blanchett werd beste actrice voor de rol in Blue Jasmine. Een beste niet-Engelstalige film werd het Italiaanse La Grande Bellezza. Frozen werd de beste animatiefilm. Reizigers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag meedoen met een proef met reizen op rekening. Als ze zich aanmelden krijgen ze per maand een rekening voor de kilometers die ze afgelegd hebben in het stadsvervoer dan wordt het geld automatisch afgeschreven. Bij mensen die niet kunnen betalen... wordt dat reizen rekening automatisch geblokkeerd. De RET heeft het systeem afgekeken van de metro in Londen. En met die techniek kan die in de toekomst ook worden in- en uitgecheckt... met bijvoorbeeld een bankpas of een mobiele telefoon. Het weer, het is bewolkt en het regent of motregent van tijd tot tijd. De loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op. Maar ook vanmiddag en vanavond kan er nog altijd een bui vallen. 9 graden wordt het en daarbij waait een stevige zuidelijke wind... aan zee staat windkracht 6. AWB Verkeersinformatie, René Passet. Met een minder drukke ochtendspits. Want er zijn maar 23 files, eh, amper 95 kilometer. En normaal gesproken staat er op dit tijdstip meer dan 170 kilometer. Wel flinke problemen op de A12. Daar wil de spitsstrook vanochtend niet open. En dat levert inmiddels 21 kilometer file op. Vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Knabbert Lunetten en Bodegraven. Handmatig gaan ze die strook nu weer openzetten. Maar dat, heeft, eh, dat duurt gewoon eventjes. Verderop bij Zoetermeer eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar staat ook 7 kilometer file... En dat is een andere storing. En die is niet 1, 2, 3 opgelost, heb ik van Rijksbaanstaat begrepen. Op de A15 veel vertraging vanochtend vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 7 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam stond het lange file bij Dordrecht. Maar die begint nu een beetje op te lossen. Tussen Zevenbergse hoek en de Randweg-Dordrecht nog 3 kilometer. Dankjewel. Een record aantal lokale politieke partijen... bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Of dat versplintering of verrijking betekent, hoort u zo. Kijk, mijn klanten die kiezen steeds vaker voor een elektrische fiets. Oh ja? ja? De meesten willen sowieso een gazellenproef rijden. Oh ja? En vaak denken ze dan halverwege de proefrit... Die geef ik niet meer terug. Exact. <laughs> en daarom hebben we nu bij alle gezelle dealers proefrijden met ik geef hem niet meer terug garantie oh? Dus als u hem niet meer teruggeeft... krijgt u een gratis accu-upgrade en een insteekslot. Nou, wat fantastisch. Kom ook langs. Of kijk op gazellen.nl.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 Zo zijn wij. Mooi, hè? En het Rode Plein betekent in het Russisch het Mooie Plein. Hoe mooier de verhalen, hoe mooier uw reis. Reis slim met de reismeesters van SRC Cultuurvakanties. Boek op reismeesters.nl Met het zakelijke abonnement Helder van T-Mobile... krijgt u als ondernemer de touwtjes in handen. U kunt bijvoorbeeld per medewerker zelf bepalen... hoeveel MB's en hoeveel minuten u wilt sms helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. Toen bekend werd dat de consumentenbond Access for All... als beste alles-in-één provider heeft getest... was dit de reactie op de werkvloer. Goedendag, Access for All met Andries. Waar kan ik u mee helpen? Kan ik u nog ergens anders mee vrienden? Want bij Access for All gaan ze gewoon door met waar ze goed in zijn. Zorgen voor tevreden klanten. Dan kan ik u ondertussen vertellen... dat ze nu een mooi alles-in-één aanbod voor nieuwe en een nog mooier aanbod voor vaste klanten hebben. Bel 0800 0420 voor meer informatie of kijk op accessforall.nl. Inzet van Russische militairen op de Krim roept heftige reacties op. This is actually the declaration of war to my country. Dit is een oorlogsverklaring aan mijn land, zegt de Oekraïense premier Yatsenyuk. Het NOS Radio journal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Ondertussen proberen westerse regeringsleiders aan te sturen op een diplomatieke oplossing. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. De Britse minister van Buitenlandse Zaken is, was gisteren in Kiev... ...zou vandaag naar Brussel gaan om zijn collega's bij te praten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken komt dinsdag...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 Getrokken en geduwd en gepraat, uh, maar uh, het heeft dan niet geleid... tot een andere opstelling van uh, Rusland. En daarvoor is dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vandaag... ook in Brussel om daar te trekken en te duwen. Volgens hem is de dreiging van militair ingrijpen op de Krim onaanvaardbaar. Gisteravond zei hij nog dat het van het grootste belang is... dat er snel een oplossing komt. Ook voor Europa is dat belangrijk. Het is in ieder geval de grootste uitdaging wat de Europese Unie voorstaat... Uh, sinds het einde van de Koude Oorlog omdat als dit misgaat, er niet alleen veel ellende over uh, Oekraïne wordt uitgestort... maar we ook uh, nieuwe scheidslijnen in Europa hebben. En dat is het laatste wat Europa kan uh, gebruiken, daar wordt niemand beter van. Oekraïne zal daar een hele hoge prijs voor betalen. Uh, Rusland zal daar ook een hele hoge prijs voor betalen. Maar wij in de Europese Unie ook. Want nieuwe scheidslijnen in Europa betekent uh, nieuwe spanningen... betekent uh, nieuwe confrontatie... betekent uh, weinig kansen op economische groei en herstel... En daar zit toch echt niemand op te wachten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Aan de lijn nu Harry van Bommel van de SP... en Han Ten Broeke van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bij de, de buitenlandwoordvoerders. Uh, meneer Ten Broeke, om met u te beginnen. Minister Timmermans zegt... we moeten in dialoog blijven. Uh, vooral met Rusland om een oorlog te voorkomen. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Het is wel eerst uit plaats van het allergrootste belang... dat het sociale gemeenschap aan de ene kant één lijn trekt. Ik hoop dat de dames en heren vandaag in Brussel ook dat gaan doen... en dus dat gezamenlijk gaan optrekken... hetzelfde geluid laten horen als de Amerikanen. En tegelijkertijd ook uh, verdere escalatie in ieder geval proberen te vermijden... Uh, omdat uh, provocaties hier in een klein hoekje zitten... en daarmee ook een ongeluk en daar is niemand bij gepaard. Uh, en je moet dus een achterdeur openlaten voor de Russen... om uh, op hun schreden terug te keren. Meneer Van Bommel, is dialoog genoeg... of moet je daar ook wat tegenover stellen tegen de Russische actie? Nou ja, dialoog en de-escalatie... Dat is wat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft. En daar ben ik het zeer mee eens. En dat betekent wat mij betreft dat aan de ene kant... het Russische optreden moet worden veroordeeld. En daar moet ook iets tegenover worden gesteld. In de zin dat wanneer men daarin verder gaat... de minister heeft gisteren gezegd, de grenzen, er zijn grenzen. En een van die grenzen is wanneer er geweld zou worden gebruikt. En dat moet nu worden voorkomen... Uh, ...van alle kanten. Um, uh, dus uh, de-escalatie is ook hard nodig. En wat dat betreft moeten we dus ook voorlopig... ...maar niet meer praten over uh, druk op Oekraïne ...om bijvoorbeeld uh, overeenkomsten met Europa te tekenen. Waar het nu om gaat is dat uh, de kalmte terugkeert... ...of bewaard blijft, want er is nog geen schot gelost... Uh, sinds uh, het, uh, de, de val van de regering Janukovic, dat moet zo blijven. Ja, maar meneer Van Bommel, grenzen, de, die grens wordt steeds verschoven. Er is al een grens overschreden, namelijk door die Russen. Die hebben een soeverein land. He, komen ze tot, daar komen ze in actie, binnen die grenzen. Moeten daar die, geen sancties die, tegenover staan? Die grens is inderdaad overschreden. Um, dat is ook scherp veroordeeld. Moet moeten we wel uh, zien dat de situatie iets anders is dan bijvoorbeeld uh, de situatie rond Georgië of Moldavië. De Russen zitten natuurlijk uh, uh, volgens een overeenkomst al met. Uh, met 15.000 troepen op de Krim, dus dat is een iets andere situatie. Maar het klopt, het internationaal recht is geschonden door het optreden van de Russen. Dat moet scherp worden veroordeeld. Maar nu geen verdere escalatie, ook niet van de kant van Europa of van de kant van Amerika, lijkt me. Staat het Westen op één lijn? Nog niet. Nog niet, omdat ik van verschillende kanten ook verschillende geluiden hoor. Ik ben het zeer met Tempoeke eens dat het er nu om gaat dat vanuit Europa eensgezind wordt opgetreden. Uh, ik denk ook wel dat dat kan. Uh, ook al liggen de, de, de belangen soms uh, verschillend. Hè. Polen heeft andere belangen bij Oekraïne, Buurland... dan bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Uh, en, en Nederland zit daar economisch gezien veel geringer in. Dus, uh, ma maar ik denk dat de stabiliteit ons allerbelang is... van alle landen in Europa. En daarom hoop ik en verwacht ik ook... dat de Europese ministers van buitenlandse zaken... Uh, een uh, eenstemmig geluid zullen afgeven daar hmm. in Brussel. Meneer Ten Broek, is dat niet te laat? Hadden we van het weekend niet bij elkaar moeten komen? Nou, ik, ja, ik heb die kritiek ook gehoord. Uh, ik, ik vind dat een beetje overdreven. Uh, ze komen vandaag bij elkaar. Ja, iedereen uh, heeft gereageerd, maar zij nog niet. Ja, maar kijk, de NAVO is bijeen geweest. Er zijn door verschillende internationale leiders ook al soortgelijke geluiden naar buiten gebracht. We hebben ook de afgelopen 24 uur een iets ander optreden van de kant van de Russen gezien. De militairen zijn wat minder zichtbaar ge geworden. Uh, het... Het is inderdaad zo dat er vandaag zeker een, een duidelijke verklaring naar buiten moet worden gebracht. Daar zijn van Bommel en ik het over eens. Waar ik wel wat bezwaar tegen heb is de suggestie die van Bommel zojuist wekte. Alsof Europa hier een, uh, nu ook daaraan zou kunnen bijdragen. Door die samenwerkingsovereenkomst uh, niet uh, te blijven opdringen. Dat heeft Europa nou juist niet gedaan sinds november. Uh, de Oekraïnse bevolking heeft uit vrije wil uh, onder andere voor uh, die vorm van samenwerking kunnen kiezen. Uh, en zou de heer van Bommel hier als hij dat ook. Over... ...ook zou erkennen, want uh, Europa heeft daar niet... Uh, ...dat heeft ze niet door de strot geduurd. Ja, kijk, het grote probleem is dat er toch een touwtrekken... Um, lijkt te zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door uitspraken van Olly Rehn... die spreekt over een eventueel lidmaatschap... van de ja, Europese Unie van de Oekraïne. Dan, die gesproken heeft... een aanreis, grote zak met geld voor de Oekraïne. Dat zijn onverstandige uitspraken. Daarmee wordt de bevolking van de Oekraïne tegen elkaar opgezet. Die geluiden moeten stoppen. En in dat verband denk ik ook dat het niet verstandig is... dat leden van het Europees Parlement van uw partij... richting Oekraïne afreizen... om daar allerlei dingen te gaan roepen. Dat is op dit moment geen bijdrage... aan deescalatie en deescalatie... Dialoog, dat is wat we nou nodig hebben. Nou, u doelt dat meneer Van Balen uh, met de broek er nog één ja, keer. Ik je... een vrij bizar aantijging van de heer Van Bommel. Want als er nou iemand is geweest die al een jaar lang in de Oekraïne met precies dat doel aanwezig is, omdat hij rapporteur is, dan is het de heer Van Balen wel. Heer Van Balen heeft daar precies dat gedaan wat we allemaal gedaan hebben, namelijk ...mensen die voor hun eigen vrijheid opkwamen ondersteunen. En vervolgens in het Europees parlement al diegenen die een lidmaatschap uh, ineens met een lidmaatschap gingen wapperen... Um, uh, ...terug in hun hok geduwd. Uh, dus wat dat betreft moeten we het verschil wel even blijven maken. Dus een vrijhandelsakkoord waar de Oekraïne uit vrijheid voor zou kunnen kiezen. Um, uh, dat lijkt deze nieuwe interimregering te doen. De heer Van Bommel was tien dagen geleden nog tijdens het debat dat ik had aangevraagd in de Kamer... ...vooral bezig om de legitimiteit van uh, de regering Jan... Uh, uh, en om, om die aan te tonen, um, daar gaat het nou juist vandaag even niet om. Vandaag gaat het erom uh, dat we aangeven dat de territoriale integriteit van zowel de Oekraïne als de Krim, uh, die ook door de Russen uh, sinds 1994 wordt onderschreven, uh, dat die wordt geërbiedigd. En daar moet eenheid van zaken over komen. Tot slot ja, nog, nog even de rol van, de, uh, van er, de Merkel. Europeer. Heren, nog even Pardon? tot slot graag de, de rol van Merkel. Poetin en Merkel hebben gisteren met elkaar gebeld. Uh, ze ja. hebben afgesproken dat er wordt gestreven naar een normalisatie van de situatie. Heeft u daar vertrouwen in dat dat gebeurt, dankzij Merkel? Ik denk, ik denk dat, dat, dat... Uh, eerder al gebleken is dat de grote landen hier het verschil kunnen maken... en dat, uh, uh, dat van de Russische zijde ook naar die grote landen wordt gekeken. Tegelijkertijd zeg ik, we moeten ons in Europa ook niet uit elkaar laten spelen... door de Russen, daar zijn de Russen meester in... He, zijn, het Russisch gas is natuurlijk heel belangrijk voor Europa. Het gaat niet om dat er een overeenkomst komt tussen uh, Poetin en, en Merkel. Het gaat erom dat er uh, eenstemmigheid over een overeenkomst komt over de toekomst van de Oekraïne. En daar zullen de Russen uh, mee moeten instemmen. Meneer Ten Broeke? Ja, nou, daar ben ik het met Van Mommel eens. En daar heeft de Oekraïnse bevolking in ieder geval heel helder van aangegeven welke kansen ze op willen. Um, uh, de regering uh, die dat niet wilde, Janukovic, uh, die is op dit moment verdwenen. Uh, en wat Rusland zal moeten accepteren is dat dat op een legitieme manier is gebeurd en uh, dat het parlement hem heeft afgezet. Um, uh, het is denk ik wel van belang dat mensen zoals uh, Angela Merkel en ook Obama uh, daarin één lijn trekken. Uh, we hebben ook gezien dat dat eerder geholpen heeft, want toen de drie Europese ministers uh, op, uh, toen op het Maidanplein nog in brand stond met Yanukovych hebben gesproken, heeft dat er mede toegeleid, die druk van de Europese Unie, mede toegeleid uh, dat we de situatie um, in, in Kiev in ieder geval hebben die we op dit moment hebben. En die is aanmerkelijk beter dan, uh, dan tien dagen geleden toen daar op grote schaal uh, mensen werden vermoord. Dank u wel. Hantem Broeke van de VVD en Harry van Bommel van de SP. Tweede Kamerleden en buitenlandwoordvoerders. De verkeersinformatie naar de ANWB René Passet. Het lijkt erop dat alle rode kruizen boven de A12 uit zijn. Tenminste ja. tot aan Gouda. Want uh, er komt weer wat lucht in de file op de A12 naar Den Haag. Maar toch 20 kilometer tussen Knapbe Clunette en Nieuwebrug. En verderop staat tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum nog 6 kilometer. En daar zijn de kruizen boven de weg nog niet uit. En is de spitsstrook, de linker rijstrook, is nog steeds dicht. Is het nou goed of is het nou juist niet goed voor de lokale democratie... dat er zoveel lokale partijen zijn? Hoort u zo Gerrit Voerman over. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser in de Stormsteeg in Amsterdam. Ja. Het is een geweldige buurt, zegt Ina Brouwer net tegen mij. Ja, dat klopt. De Nieuwmarkt in ja? Amsterdam. Uh, geweldig, omdat hij uh, nou ja, heel authentiek, internationaal, uh, alles woont hier. Ja. Uh, en alles leeft met elkaar samen. En zoals ik al heb gezegd, de stormsteeg hier heeft ook een naambordje in Chinees. Kijk, dan weten we waar we aan toe zijn. Precies. Waar we zijn. Waar we zijn, en de Chinezen weten ja. ook waar ze zijn. Zeg, U bent zelf ook namelijk authentiek? Altijd gebleven? Dat denk ik wel ja, dat denk ik wel. Ina dat... Brouwer zelf. Ja, ik ben, uh, nou ja, ik heb altijd al veel dingen in mijzelf verenigd. Ik ben een dochter van een VVD-commissaris, CPN-voortrekker geweest. GroenLinks tot stand, mede tot stand gebracht. En ja. nu uh, eigen lijst hier in Amsterdam. Nu een lokale lijst genaamd Visie op Amsterdam. Nou was ik vanmorgen bij Luut Schimmelpenning. Die kent u natuurlijk ook, ja. die oude rot in de ja. Amsterdamse politiek. Hè? Ja, en die zei, als je nou een lokale partij hebt, uh, dan, dan zit je kracht in speerpunten. Dus dat je één of twee speerpunten hebt en daar ga je. Je dan voor. Ja. Hoe ziet u dat? Nou, dat zie ik dus niet. Want uh, uh, alleen voor ouderen opkomen, uh, ik begrijp het helemaal niet. Want ouderen die hebben met hun kleinkinderen te maken... en hun kleinkinderen leven in een internationale samenleving. Hoe wil je nu alleen maar zeggen uh, opkomen voor ouderen? Dan, dat werkt helemaal niet in een stad als Amsterdam. Je moet juist een algemene visie hebben. Want Amsterdam is natuurlijk een voorloper in Nederland in een internationaliserende economie en een, een samenleving met 178 nationaliteiten, nou, daar moet je iets aan willen doen. En dat is veel breder dan alleen maar ja. één belang of twee belangen. Dus ik, ik, vind het ouderwet, ik vind dat ouderwetse politiek. Juist, het is ouderwets om met speerpunten absoluut, te werken. Absoluut, absoluut. Ja. Dan krijg je de ouderen tegen de jongeren en uh, de huisbezitters tegen de huurders en dat soort zaken. Dat, dat, heb, dat, dat keert ook jongeren van de politiek af. Ja. Maar nu zegt u, u wilt Breed, maar uh, daar hebben we toch ook de landelijke partijen voor? Als je nou Zeker. bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt... PvdA, D66, grote brede partijen. Wa waarom zou u daar nou weer tegenin? Of... Als, als ik daar tevreden mee was geweest... had ik het ook niet gedaan. En de mensen die op mijn lijst staan... dat zijn twintigers, een Tunesische ondernemer enzovoort... Uh, die, hadden, die waren ook absoluut niet op zo'n lijst komen te staan. Wat is het geval? PvdA GroenLinks, mijn partij, hè, GroenLinks... Ja. Uh, is... Eigenlijk in zichzelf gekeerd uh, partijpolitieke spelletjes aan het doen. En ze geven geen visie aan. Ze geven niet aan waar we over vijf of tien jaar in Amsterdam willen zitten. Terwijl Amsterdam moet dus concurreren met een stad als Barcelona, Berlijn, Londen enzovoort. Daar moet je meer voor doen. Daarom heet uw partij dus ook Visie op Amsterdam. Klopt, ja, ja, helemaal. En ik heb er ook stukken over geschreven. Ik bedoel, ja. dat is niet zo Vandaag nog in de volkskant even iets... Uh, ja. in de Volkskrant ja. een stuk, nou, maar... hou u in de gaten. Oké, okay, prima. Ja. Zeg, en ik moet natuurlijk objectief blijven... maar uh, ik wens u toch uh, veel succes. Op een hele objectieve manier doe ik dat. Dank Vindt je dat wel. Vindt u dat goed? Ja? Ja? Mag dat? Van ja? mij mag dat natuurlijk, helemaal. Dank je wel. Bij deze. Ja. Tot straks. Dag. Ja, maar Robin, ik wist natuurlijk niet... dat je al die lokale partijen af zou gaan, hè? Nee, daarom nee. Maar we, blijven, we gaan het objectief Heel uh, goed. benaderen. Goed, goed. Heel, Heel goed. goed. Ja, natuurlijk. Nee, ja. Dat ja. moet ook. Allemaal gaat hij niet redden vanochtend. 19 lokale partijen in Amsterdam. Professor Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen... en expert op het gebied van politieke partijen. Goedemorgen. Goedemorgen. 19. Kun je daar nog uit kiezen in Amsterdam? Nou, ik denk dat het voor de kiezer erg moeilijk wordt om daar het uh, verschil in te zien. Kijk, bij landelijke partijen weten kiezers doorgaans wel uh, wat ze daaraan hebben. Omdat ze natuurlijk uh, dagelijks in de media kunnen volgen. Maar bij al die lokale partijen, zeker bij de nieuwkomers... ik denk dat de meeste kiezers het toch een beetje uh, duister is. Moet je gaan lezen, hè? De partijprogramma's. Dat moet je gaan lezen. Ja, de volgers. Ja. Ja, ja, precies. Maar doet iemand dat, denkt u? Nou, niet veel... Uh, je hebt natuurlijk al stemwijzers waarin uh, uh, die lokale partijen met hun programma's inzitten. Maar je kunt natuurlijk niet verwachten dat iemand in Amsterdam uh, de programma's van 27 partijen gaat bekijken. Hoe staat het met de kennis van de mensen die betrokken zijn bij die nieuwe partijen? Uh, ja, da daar is weinig onderzoek naar gedaan. Dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Uh, kijk, uh, in het algemeen zullen dat mensen zijn... als het nu echt even gaat over, over de nieuwkomers... dus niet de lokale partijen die al in de raad zitten... maar de nieuwkomers, die zullen dus ontevreden zijn... over de lokale politiek. Zij zullen vinden dat hun belangen of hun, hun wensen... en, en hoe zij, uh, de visie die zij uh, uitdragen... zoals Ina Brouwer bijvoorbeeld net ook zei... in die lokale politiek, politiek dat dat mist. En dat dat moet worden toegevoegd. Dat zal een drijfveer zijn om, uh, om met een partij te komen. Wat natuurlijk ook kan spelen is dat ze zelf uh, zijn opgestapt uit een, uit een lokale fractie. Of ook uit een fractie van een, van een landelijke partij in de gemeenteraad. Uh, dus dat er ook persoonlijke onvrede bij speelt. Uh, uh, omdat er een bepaalde positie niet is uh, uh, behaald of wat dan ook. Dus het kan zijn dat het politieke overwegingen zijn, programmatische overwegingen, maar ook Persoonlijke motieven kunnen erbij een rol spelen. Hm. Maar is dat genoeg, meneer Voerman? Want de gemeenten krijgen zwaardere taken... Hè, als het gaat om, om de thuiszorg, om de psychische zorg... Maar allerlei zorg, werkgelegenheid ook... meer verantwoordelijkheden vanuit Den Haag naar die gemeenten. Kunnen, kunnen ze dat aan, die lokale partijen ook? Nou, dan is het even de vraag over, over welke u uh, het hebt. Hè? Als het gaat over gevestigde lokale partijen... die dan een tijd meedraaien... die, die zullen uh, beter in staat zijn om zich uh, uh, te verdiepen... in wat er gaat gebeuren. Bij die nieuwe partijen, ja, dat heb je natuurlijk altijd bij nieuwkomers... die zijn natuurlijk relatief onervaren... of hebben misschien wel nul ervaring. Dan zal het een stuk moeilijker zijn. Uh, en wat de lokale partijen die nu aan de raad zitten... maar ook de nieuwkomers gemeen hebben is... is dat ze natuurlijk geen... Uh, niet kunnen terugvallen op een landelijk uh, uh, centrum... Hè, wat de meeste gevestigde partijen natuurlijk wel hebben. En dat is toch een gemis dan? Dat is een gemis, zeker met die nieuwe zaken die op de gemeente afkomen. Wordt het eigenlijk tijd voor een kiesdrempel, zegt u... of is dit een verrijking van de democratie? Een kiesdrempel, ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, dat in gemeenteraden de, de, de, de kiesdrempel in feite al hoger is dan bij de landelijke verkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen heb je aan 0,66% van de stemmen voldoende om in de Raad, te, of in de, in de Tweede Kamer te komen. Bij de meeste gemeenteraden, of bij alle gemeenteraden, ligt die drempel al een stuk hoger. Dus het is niet zo makkelijk om, eh, om in de Raad te komen, die, die, die, dat niveau... De kiesdeler is hoger dan bij de, bij de landelijke Kamerverkiezingen. En ik denk ook dat, dat ja, als je dat doet, he, dan zul je natuurlijk een aantal partijen duperen die uh, al langer meedoen. Uh, en, uh, en, en dus altijd een, een bescheiden vertegenwoordiging hebben. He, zoals partijen als, uh, als de SGP of de ChristenUnie. Die zijn in sommige gemeenten erg sterk, maar in andere gemeenten veel minder. Ja, die weer je dan ook. En uh, het is maar de vraag of je dat wilt. Dank u wel, professor Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen. Gaan we gaan praten over de Oscar-uitreiking, doen we met filmcritica. filmkritica. Uh, Dana Linsens is hier. Goedemorgen, Goedemorgen Dana. Dana. Welkom. Hallo. Slavernijdrama 12 Years a Slave won uh, de Oscar voor de beste film. Maar Gravity, Sandra Bullock, in die capsule, in een ruimtepak... die kreeg de meeste Oscars. Wie is nou de grote winnaar? Ze zijn allebei <gacht> grote winnaars. Het was natuurlijk het nek-aan-nek -nek race en dat 12 Years a Slave iets zou gaan winnen, of beste regie of beste film... dat was ook al uh, duidelijk. De studio had er ook enorm op ingezet... It's Time. Uh, eerder hadden al Amerikaanse ja. kranten geschreven. We hebben een Engelsman nodig om ons het uh, slavernijverleden nog eens uit de doeken te doen. Dus dat regisseur Steve McQueen uh, daar uh, bekroond voor zou worden. Ja, dat was eigenlijk geen verrassing meer. Maar dat Gravity zeven Oscars won tegen die drie voor uh, 12 Years in Sleef. vind ik ook heel erg terecht. Want die film is innovatief en spannend. En uh, nou ja, er ja. dus is een enorme rits technische Oscars. De regisseur die is won. En de regisseur de Oscar, won de Oscar voor, uh, voor Beste regisseur. Dus in die zin is het mooi, uh, mooi verdeeld. En voor de lijstjes is het dan altijd leuk om te weten... dat dit weer een jaar was van uh, records. Dus 12 jaar ze leeft de eerste zwarte regisseur... die uh, voor beste film wordt bekroond. En uh, bij Gravity Alfonso Cuaron de eerste uh, Latino-Mexicaanse regisseur. Er is ook veel geschreven over de Nieuwe Garde versus de oud-gediende. Wie komen daar het beste uit? Ja, dit is allemaal Nieuwe Garde eigenlijk. Want als je dan bijvoorbeeld denkt... Uh, Wolf of Wall Street, Martin Scorsese... dat is duidelijk niet uh, aan, de, aan de orde gekomen bij de Oscars. Leonardo DiCaprio is natuurlijk een, uh, een waardige verliezer... Uh, gebleken als, uh, als acteur, alweer. die viel alweer precies. Maar dat is zo langzamerhand ook iets uh, eervols. Iets maar eigenlijk zijn al deze regisseurs... die zijn nu ergens tussen de dertig en de 50. En dat, dat is de generatie die nu de, de macht heeft gegrepen... In Hollywood. En dat zijn ook allemaal mensen die niet in dat hele oude uh, traditionele systeem vallen. En dat zie je ook aan de films. Want ze zijn toch wat, uh, wat anders en wat spannender en wat meer edgy. Wat, wat is er met die uh, hustler gebeurd? Of hoe heet die ook weer? American Hustle. Dat is, ja, uh, ja dat is dan wat je noemt de grote, de grote verliezer met... Tien nominaties en nul prijzen. Dat was natuurlijk ook nog eventjes spannend. Want die kwam opeens bij de Golden Globes toch weer uh, boven als, als prijswinnaar. Dus het, het was eigenlijk vooral de weken na die Oscars toe... Uh, dat iedereen dacht, oh, zou die het toch nog gaan worden? Ik kon me dat nog zich nog niet voorstellen. Worden. Ik heb hem donderdag uh, nog gezien. En toen hoorde ik over die tien nominaties Ik dacht, nou, je kan ook overdrijven. Nou, het is, het is wel een hele amusante en goed dat gemaakte wel, film. Absoluut. En het is, het is ook een van de, van de minst uh, gevaarlijke films. Want het is ook een leuk oplichtersverhaal. Maar daar zit niet een, een politiek randje aan. Of zelfs Gravity. Wat ook heel veel mensen een moeilijke film vonden. Omdat die ons natuurlijk in 3D door de ruimte laat, uh, laat tollen. Met een heel minim <lacht> verhaal. Dus dat zou je bijna een experimentele film kunnen noemen. Maar dan met, met al die technische middelen. En voor zo'n groot budget. En dan is, is, is natuurlijk, je merkt. Hustle is eigenlijk gewoon een hele goed gemaakte uh, onderhoudende film. Goed, nog even de acteurs. Uh, beste acteur Matthew McConaughey. Uh, Geen verrassing ook en zeer nee. terecht. Een acteur vind ik. Dallas Buyers Club. Ja en zijn zijn tegenspelers. Jared Leto kreeg beste bijrol. En vind Kate ik, Blanchett. En en we het nog even de vrouwenauto. Precies, omdoen. maar dat is wel uh, allebei toch ook niet echt de nieuwe generatie nog, hè? Nee, maar het is, het is wel de generatie van nu. Laten we dan zeggen, euh, ik bedoel, ik vind het altijd prachtig als Meryl Streep ook. Waar helemaal natuurlijk en als zichzelf daar over de rode loper mag, uh, mag schrijden. Maar Matthew McConaughey is bijvoorbeeld iemand die, die zich toch ontworsteld heeft aan de romantische de held, hè? En ja. En die nu opeens in allerlei uh, een beetje onafhankelijke en tegendraadse films opduikt en spannende kanten van zichzelf laat zien. Dus dan denk ik, nou goed opgemerkt door toch die uh, die oudere generatie van die stemmers die die Academy Awards uitdelen. Goed, Dana nou, Lins, hartelijk dank. Voor het kijken vannacht, het was vast een kwelling weer, of niet? Nee, het, was is een leuk, feest. Hè? het is een feest. Ellen DeGeneres deed het ook goed? Ja, ze ging pizza uitdelen. Ja. En, en ze zamelde eerst geld in, zag ik. Ja. Dus er was ook een beetje reuring. En dat moet altijd, uh, dat hoort. Daarna, dankjewel. Na half negen trouwens, uh, zeer waarschijnlijk Bianca Stichter. We hadden het al eerder aangekondigd. De vrouw van de kerstverse Oscar-winnaar, Stephen Queen. Uh, ze bevindt zich ergens in het feestgedruis. Oh. Maar wij hopen haar toch echt te spreken straks.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 1 minuut over half negen, het NOS-journaal Dorot negens. Bij een bomaanslag op een rechtbank in Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen. Volgens persbureau Reuters is daar ook een rechter bij. Na de explosie brak er een vuurgevecht uit. 30 mensen zijn gewond geraakt, zeker 30. De bom explodeerde bij een rechtbank in het centrum van Islamabad. Onze correspondent Lucas Waagmeester noemt dat uitzonderlijk... volgens hem een goed bewaakt gebied waar vrijwel nooit aanslagen zijn. Minister Timmermans zegt dat westerse landen met economische sancties komen tegen Rusland... als Moskou de militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar sancties zullen zonder twijfel tot tegenmaatregelen leiden... en dat is slecht voor de economie van heel Europa. Timmermans wil vanmiddag bij gesprekken in Brussel aansturen... op het terugdringen van de spanningen rond de Krim. Noord-Korea laat de Australische missionaris gaan die vorige maand werd opgepakt. Man van 75 heeft bekend dat hij de wet heeft overtreden en zijn excuses aangeboden... zo zegt het Noord-Koreaanse staatspersbureau... De missionaris Shorts werd vorige maand opgepakt omdat hij een christelijk pamflet in een boeddhistische tempel zou hebben achtergelaten. En ook werden er pamfletten in zijn rugzak gevonden. Sint Maarten is een gevangene die met twee anderen probeerde te ontsnappen doodgeschoten. De gevangenen werden opgepakt in Philipsburg, zo'n drie kilometer bij de gevangenis vandaan. Waarom het tot de schietpartij kwam is niet duidelijk. De twee andere mannen zijn direct weer ingerekend en waarvoor de drie vastzaten is niet bekend. En reizigers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag meedoen met een proef met reizen op rekening. Als ze zich aanmelden, krijgen ze per maand een rekening voor de kilometers die ze afgelegd hebben in het stadsvervoer. Het geld wordt dan automatisch afgeschreven. Bij mensen die niet kunnen betalen, wordt het reizen op rekening in Rotterdam geblokkeerd. Dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij Via Plaza. Michiel, de carnavalsoptocht in het zuiden. Komen die droog aan de finish, denk je? Het hangt een beetje vanaf hoe laat ze beginnen. Degenen die zo laat mogelijk beginnen, die maken de meeste kans om het droog te houden. Want op dit moment regt het in het Carnavalsgebied. Uh, lichte regen, het stelt allemaal niet heel veel voor. Dus er is zeker geen reden om ervoor thuis te blijven. Maar die, ja, die regen die valt er wel. En dat regengebied trekt heel langzaam noordwaarts. Maar in België zitten ook nog wat gebiedjes met wat lichte neerslag. En dat gaat ook nog over Limburg en Brabant trekken. Dus daar hebben ze nog even last van. Maar als het nou bijvoorbeeld na 12 begint... dan hebben we de meeste neerslag toch wel in die regio's gehad. Dan ligt het vooral boven het westen en noordwesten van Nederland. En dan wordt het uh, vanuit het zuiden beter. De zon gaat vaker doorbreken. De temperatuur loopt op naar zo'n 10, 11 graden. En dan kan het feest uh, echt losbarsten. Goed En dan, Michiel, verder deze week zonnig en zacht. Zonnig en zacht, dat zijn de temperaturen voor de middag dan. Want je zou kunnen zeggen zonnig en koud. En dan hebben we het vooral over de vroege ochtend. De nachten worden koud. We krijgen op veel plaatsen lichte vorst. Temperaturen dus tussen de 0 en de min 3 graden ongeveer. Op 10 centimeter hoogte kan het misschien zelfs af en toe min 5 worden. Oftewel koude nachten. Maar de zon schijnt en van de opkomst geregeld ook tot ondergang. Met weinig bewolking erbij. Het is dus droog weer de komende dagen. En dan loopt de temperatuur op. Smiddags naar zo'n 10 tot 13 graden. En dat zijn dan weer hele aangename waarden. Michiel Severin bij Weerplaatsen. AMB Verkeersinformatie, René Passet. Het is met 21 files en minder drukke ochtendspits. Er staat maar 70 kilometer. Normaal zitten we op dit tijdstip ver boven de 100 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag was het behoorlijk vastgelopen... door problemen met de spitsstroken daar. Maar die zijn inmiddels grotendeels verholpen. In ieder geval tussen Utrecht en Gouda. De file is daardoor geslonken tussen knop het Oude Rijn en Woerden... tot 5 kilometer. Verderop bij Zoetermeer is dan wel de spitsstrook dicht naar Den Haag. En dat verklaart de file bij Zoetermeer Centrum van 4 kilometer. Spoedoverleg vandaag in Brussel over de spanning in Oekraïne... Zometeen onze correspondent. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de concerten in het nieuwe seizoen. Bestel nu uw series op concertgebouw.nl. Zondag 6 april is het weer zover.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 Nou ja, correspondent Chris Ostendorf in Brussel, spoedoverleg. Zo snel zijn ze er niet bij. Je lijkt wel een van de vele commentatoren in <laughs> Nederland... die natuurlijk vinden inderdaad dat Europa veel te langzaam reageert. Gaat dat u van het weekend ook gekund, hè? In het weekend zijn de kantoren ook open, wordt er hier dan gezegd. Maar dan worden vergaderingen natuurlijk voorbereid. Bijvoorbeeld de, de buitenlandcoördinator Ashton is aan het kijken... waar er misschien overeenstemming over zou kunnen komen. En dat, dat weten ze nog niet. Dus aan, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat het wel heel snel is... als ze nu al gaan vergaderen, terwijl ze nog niet weten... Uh, waar ze het over eens zullen worden. Trouwens ook ter relativering, er wordt wel heel veel vergaderd hier. Hè. Voor tien dagen geleden was er ook een spoedoverleg, ook hier in Brussel, over Oekraïne. Afgelopen week vergadering van ministers van Defensie van de NAVO, ook hier in Brussel vergaderd over de situatie. Gisteren een extra spoedvergadering van de ambassadeurs van de NAVO-landen, ook hier in Brussel. En inderdaad, vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken die gaan kijken waar ze het over eens kunnen worden. Ja, dus aan vergaderingen geen gebrek, maar is er al een actieplan? Wat zouden ze kunnen doen? Ja, vooral uh, hopen op een diplomatieke oplossing. Dat is nog steeds de bedoeling van Europa. Proberen de Russen en Oekraïne met elkaar om de tafel te krijgen. Um, Europa heeft wel een belangrijk machtsmiddel. Wat de EU zou kunnen doen, is sancties opleggen aan Rusland. Ten slotte is Europa een grote handelspartner van Rusland. Dus uh, Europa kan daadwerkelijk lastig zijn... bijvoorbeeld door de goede te bevriezen van uh, Poetin en uh, leden van zijn bewind... of reisbeperkingen opleggen of zelfs de handel met Rusland stilleggen. Dat zou echt enorme consequenties kunnen hebben. Uh, maar juist daarom is daar geen overeenstemming over. Europa wil namelijk met Poetin in gesprek blijven. Minister Timmermans heeft gisteren ook nog eens nadrukkelijk gezegd... dat hij liever sancties wil vermijden... vanwege alle consequenties die dat zou hebben... Dus blijft het nog een beetje bij de actie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten met name? Die hebben wel gezegd dat zij niet gaan meewerken aan de voorbereiding van de grote vergadering van industriële landen in juni in Sochi, de G8. Uh, ze dreigen zelfs Rusland op den duur helemaal uit te sluiten van dit belangrijke overlegorgaan. Dus op die manier wordt Rusland een beetje onder druk gezet. Ja, uh, en dan heeft de bondskanselier Merkel gisteravond met Poetin al gebeld. Het was een stevig gesprek, hebben we net al gehoord. Is dat een beetje de tactiek? Duitsland naar voren sturen als machtige buur? Nou, dat, dat zie je over het algemeen inderdaad gebeuren. Hoe langzaam het officiële vergadercircuitje hier in Brussel ook is. Ondertussen zijn er wel degelijk acties van individuele landen die ook onderling met elkaar proberen af te stemmen. Polen speelt een belangrijke rol achter de schermen. Merkel, die goed contact onderhoudt, ook met Rusland, die wel heeft gebeld met Poetin. Maar zo schijnt ook achteraf heeft laten weten dat ze het idee heeft dat Poetin toch echt in een andere wereld leeft. Oftewel, de visie van Poetin op het conflict is nog steeds helemaal tegenovergesteld aan de visie van het Westen op het conflict. Dus inderdaad, de, de acties individueel van regeringsleiders... die zou je misschien wat beter in de gaten moeten houden... dan de officiële vergadercircuitjes in Brussel... die misschien wel langzaam gaan... en misschien vandaag ook niet heel veel concreets op gaan leveren. Chris, haal ons op de hoogte vanuit Brussel... wat daar besproken wordt en besloten wordt. Van. Dank je. In Zuid-Afrika begint vandaag de rechtszaak tegen de Paralympische atleet Oscar Pistorius. Hij wordt verdacht van moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. De sprinter Pistorius, ook wel Blade Runner genoemd... omdat hij op zijn ijzeren protheses alle records brak... was ooit een volksheld in Zuid-Afrika. Correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Het wordt het proces van de eeuw genoemd. Is dat overdreven? Nou, nee, als ik het hier voor me niet, of ik zie, ik er wel op de benen is om het proces te verslaan, ja, dan kun je dat absoluut wel zo noemen. Dezelfde woorden trouwens dat in de jaren negentig bij O.J. Simpson uh, werden gebruikt, de American Footballer. Uh, delen van het proces mogen hier ook live op televisie worden uitgezonden. Er is sinds gisteren zelfs een speciaal televisiekanaal in de lucht. Ja, en op Twitter gaat het eigenlijk ook over uh, niets anders. Natuurlijk de vraag. Wat is er gebeurd in is studie Maar er is ook een discussie over grotere thema's, zoals waar bezit en huiselijkheid. Dat gaat niet goed, met Alice. Nou, goed. Houdt u van ons te goed. Gaan we zo nog een keer weer uh, proberen. We gaan het nu proberen met Los Angeles. Daar wordt feest gevierd na de Oscar-uitreiking, uiteraard. En bijna niemand heeft meer plezier gehad... tenminste, dat denken wij, dan journalist Bianca Stichter. Zij stond aan de wieg van de film Twelve Years a Slave... en die werd door haar man Steve McQueen geregisseerd. Heeft ongeveer twee uur geleden de belangrijkste Oscar gewonnen... namelijk die voor beste film. Mevrouw Stichter, goedenavond. Hallo. En gefeliciteerd... Dank u wel. Uw man was door het dolle heen, zag ik op het podium. Uh, heel terecht lijkt mij. Ja, ja uiteraard. Geweldig. U heeft hem het idee aangedragen voor deze film. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, hij was bezig, uh, hij wilde graag een film maken over Slavernij. En dan vooral over een, uh, een uh, vrije man die uh, naar het gekidnapt wordt. ...en dan tot uh, slaaf wordt gemaakt in het zuiden. En ik ging hem helpen met de research en stuiten op, uh, op dit boek. En ik begon het te lezen en dacht meteen, dit, dit is bijna een film. Het vertelt het verhaal over uh, slavernij... ...op zo'n visuele, complete manier dat het al bijna een scenario leek. Dus ik uh, rende naar hem toe en zei, dit moet je, dit moet je verfilmen, dit is al een scenario... En hij luisterde meteen ah, okay. naar u. Nou, hij wilde het ook lezen. Dus. En hij, eerst moet ik het uitlezen. <laughs> het is zo spannend. En toen ik het heb, heeft hij het gelezen. En was ook meteen het zijn passie om dat boek te filmen. Uw man, man droeg die film in zijn dankwoord op aan alle mensen... die uh, onder de slavernij hebben geleden. Hoe belangrijk was het voor hem om die film te maken? Nou, heel belangrijk. Want we zijn natuurlijk... Uh, de films over slavernij zijn uh, op één hand te tellen. Daar zijn er niet te veel van. En uh, ja, het meeste wat mensen nog een beeld hebben van slavernij... is ongeveer nog uh, Gone with the Wind. Dus uh, Een film kan natuurlijk het verhaal uh, heel dichtbij brengen. Dat Je nou ja, kan het niet echt ervaren, gelukkig. Maar wel um, dat je het voor je kunt zien... en, en op een bepaalde manier kunt meemaken.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 Ja, mooie woorden. En hoe gaat het nu verder daar? Nou, nu gaan we wel even feesten natuurlijk. Waar gaat u naartoe dan, nu? Um, we gaan nu even wat eten ergens. En dan gaan we door naar een uh, mooie partij, hoop ik. <laughs> ja, want u wordt geleefd, neem ik aan. Hè. Gaat het van hot naar her in, in Hollywood? Uh, nou, we hebben net heel lang met allemaal leuke mensen op de limousine staan wachten. Er was een limousinefile, dat is ook wel weer leuk om mee te gaan. <laughs> maar nu zijn we eindelijk gearriveerd uh, uh, bij het restaurant. Dus, uh, ik ga wat eten. Oké, okay, heel veel plezier ja. en dank u wel en de felicitaties aan uw man. Oké, okay, dank u wel. Uh... Bianca de Stichter. De Avondspits, met LOS Radio 1-journaal. Dan het carnaval. Het is net zoals de Rozenmoonddag vandaag. De carnavalsmaandag. Tweede officiële dag eigenlijk pas van het carnaval. Mocht u nog een optocht willen meepikken, dan hoort u het. Dan kunt u in het zuiden terecht. Venlo, Den Bosch, Roermond en Breda. Maar Johan de Jager, onze verslaggever, wilde niet tot vandaag wachten. Hij was gisteren al bij die grote opstoet. De opstoet in Kruikenstad, zo heet dat. Oftewel de optocht in Tilburg. Hoog in het publiek, welkom in Tilburgse Kruikenstad. Radio 1 hier... Weer een speciale luimuitzendingen hier van Kruikenstad. Alle kruiken en kruikkinnen lekker feestvieren! Ja, je vandaag deelt zetten iPads uit! Niets lijkt meer te kunnen zonder commercie. En dus ook bij deze Tilburgse opstoetoptocht. Eerst commerciële wagens. En dan de 95 deelnemers. 14 grote wagens, 95 deelnemers totaal die meedoen aan de competitie. Die uiteindelijk beoordeeld zal worden door de jury. Dus is een presentatie: een kleur, motto, thema. Carnavalesk. En ja. wat zie je dit jaar, denkt u, als, als thema's? Uh, ik denk een hele mooie optocht. Heel kleurrijk. Welke ja, thema's? Het, is, nou, het uh, t -t is op het motto Doe de der dikkels. Dus daar zal veel op terugkomen. En wat, wat, wat betekent dat nou? Doe de der dikkels? Doe de der vaak, doe de meerdere keren. Maar dus wat doe je meerdere keren? Uh, stap gaan, pilsje pakken, carnaval vieren. Gewoon leuke dingen. Meneer, u staat hier te kijken naar de optocht. U ziet het niet echt als een carnavalsvierder aan. Nee, ik kom boven de rivieren. Speciaal voor de optocht. Speciaal voor de optocht. En wat, wat vindt u er mooi aan? Nou, dat mensen uh, heel anders kunnen zijn dan dat ze wellicht uh, overdag normaal zijn. En Zou u dat ook wel willen? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik vind het leuk dat dit uh, zo is en iedereen vrolijk is. En uh, ja, dat zouden we veel vaker moeten doen. We zijn los, we zijn begonnen. De opstoet komt eraan, dagen in de vechten. Ik zie hem aankomen. En ook in deze opstoet en deze optocht wordt campagne gevoerd. Hier door Auke van de Partij van de Arbeid. Lijst 1 loopt in zijn eentje mee in de optocht. Als je tegenwoordig in de politiek gaat, een paar grijze krulletjes op de poster erbij. En dan kunnen in de politiek. Grijze haren, vertrouwen, vertrouwen wekken. Goedemiddag, kast wij zijn de Tilburgse Vogelaarsvereniging. Ook oh, echt? Wij zijn echt de Tilburgse Vogelaarsvereniging. En jullie vieren samen carnaval? Wij vieren samen altijd carnaval. En neem je daar dan vrij voor? Ja, we hebben wel een paar dagen vrij voor genomen. Ja, het daar Dredikkels is het thema van dit jaar. Ja. Uh, dus dan zul je ook een hoop wagens en uh, griepjes voorbij komen. Twee bejaarden. Ja. Dus die doen er nog steeds dikkels. Nou, dat is Fijn wel. om te horen, toch? Ja, die mensen moeten ook een pleziertje hebben, toch? Jeroen ja. de Jager bij de opstoet in Kruikenstad van gisteren. René Passet, bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? En nou, in het zuiden gaat het prima. Geen enkele file daar. Daar nou doen ze hele andere dingen heb ik net gehoord. En in de rest van het land valt het eigenlijk ook wel mee. Zeker nu die spitstrook op de A12 weer open is. Alleen bij Zoetermeer nog wat problemen. Van Utrecht naar Den Haag, op de A12 dus. Tussen Zevenhuis en Zoetermeer Centrum, 4 kilometer. En opvallend is de file op de A15. Niet richting Rotterdam, zoals gebruikelijk, maar richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht West, 3 kilometer. Zuid-Afrika nog een keer. Zoals gezegd, vandaag begint de rechtszaak tegen Oscar Pistorius, de Blade Runner. Uh, hij heeft zijn vriendin doodgeschoten, Riva Steenkamp. Les van Gelder, correspondent, je vertelde net al een hele grote zaak natuurlijk in Zuid-Afrika. Hij was echt wereldberoemd, is wereldberoemd, Pistorius schoot zijn vriendin dood. Uh, nu is de vraag tijdens die rechtszaak, was dat bewust of onbewust? Gaat het een heel lang proces worden? Ja, ze hebben er in principe nu eerst drie weken voor uitgetrokken, Maar we gaan er eigenlijk wel vanuit dat het langer gaat duren. Er staan in ieder geval meer dan honderd getuigen op de lijst. Uh, ja, daaronder ex-vriendinnen. Uh, die ook daar gaan getuigen over het karakter van Pistorius. Tijdens de zitting voor Borg ruim een jaar geleden... probeerde de aanklager Pistorius al neer te zetten als uh, opvliegend uh, mannetje. Daar zullen we waarschijnlijk nog uh, meer van horen. Uh, en ook veel forensische experts op die lijst. Ja, want natuurlijk... Uh, Sorry, is dus de enige die weet wat er echt is gebeurd. Uh, dus de hoop is ook dat uh, bijvoorbeeld de baan van de kogels... Uh, waar Steenkamp stond, uh, terwijl ze geraakt was... dat dat wat meer gaat zeggen over wat er op die fatale nacht is gebeurd. Hij zegt dat hij het niet expres deed, dat hij dacht dat hij een inbreker zag. Ja, klopt inderdaad. Wat hij heeft gezegd tijdens de borststelling is dat hij s'nachts wakker werd. Het was pikdonker, dus hij dacht gewoon dat zijn vrienden naast hem lag... Hij hoorde geluid in de badkamer en hij dacht aan een inbreker. Hij is in paniek geschoten, heeft zijn pistool gepakt... en uh, is op de stompen van zijn benen naar het toilet uh, gelopen. Dat is belangrijk in deze zaak, omdat hij dus zegt... van: ik voelde me heel erg kwetsbaar, ik was bang en ik heb geschoten... om mezelf en mijn vriendin uh, te verdedigen. Ik schoot dus uit angst. Dat is de kant van ja, En uh, Stel, ze geloven hem niet, wat voor straf kan hij krijgen? Ja, inderdaad, de aanklager zegt inderdaad... ik geloof hem niet, hij schoot niet uit angst... maar hij schoot uit woede, dat was een ruzie... en hij wist dat het steenkamp was en hij heeft haar vermoord. Als hij dat hard kan maken, dan zou hij 25 jaar de cel in kunnen... Eh, als hij moord niet hard kan maken... dan gaat hij waarschijnlijk alsnog natuurlijk proberen... om historisch achter de tralies te krijgen voor doodslag. Eh, want hoe dan ook, eh, er was geen directe dreiging, zegt de aanklager. En eh, je mag een kan ook niet eh, zonder directe dreiging... zomaar iemand neerzieten uit noodweer. Dan is het geen noodweer. Eh, dan is de straf moeilijk in te schatten. Eigenlijk is dat aan de rechter. Er is voor doodslag hier alleen maar een maximale straf, 15 jaar... Het zou kunnen zijn dat het er met de geschorste straf vanaf komt als doodslag bewezen wordt. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Dankjewel Ellis, je moet de rechtszaak in. Hou ons op de hoogte op Radio 1. Zo nog één keer naar Mark Robin Visser... en die enorme explosie aan lokale partijen. On a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 Le long de la route, choisissant nos destins Sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question des d'ouvrir d'ouvriront nos petites mains, coudes que coudes On n'a pas pris la peine de se parler de nous nos fiertés tout devant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 Vive la vie, glisser sans retenir. En ne woorden que maar woorden, de belangrijkste zijn niet. We steken onze eigen zintuigen in, die veranderen door des gens. dwaas, wat dwaas, wat dwaas, wat con Wat dwaas, wat dwaas, wat dwaas,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 de Mark Robin Visser, vandaag bij de lokale politici in Amsterdam. Ben je alweer bij een andere partij? Ja, ja, ja, ja, ja, we moeten even iets uitleggen. Dat is een beetje ingewikkeld voor de mensen die niet in Amsterdam wonen. Maar je hebt hier namelijk opa. Uh, de opa, dat is de oudere partij Amsterdam. Uh, maar je hebt ook oma. Uh, en dat is, ook eigenlijk, dat is dan weer van de landelijke opa. Snap je het nog? Ja hoor. Dus uh, ik was vanmorgen bij Luud Schimmelpenning en die doet uh, de Oudere Partij Amsterdam. Maar dan heb je ook een landelijke beweging... die heet ook Oudere Partij. En die wilde eigenlijk graag die naam, maar dat kon dus niet meer... omdat Luud Schimmelpenning die al heeft. En daarom hebben ze die er maar Oma genoemd. Meneer Pinto, zo zit het toch ongeveer? ongeveer Klopt het? Ongeveer zo behalve één ding. Ja? Oma staat niet voor grootmoeder... Nee. Maar, nee. <laughs> maar staat voor onbevreesd, modern en authentiek. Ja. En dat wil zeggen dat wij geen one-issue-partij zijn... zoals opa van Schimmelpenning niet. Dus opa is de one-issue van Luud Schimmelpenning. Klopt. Die zegt ook, je moet als, als lokale partij moet je een beetje speerpunten doen. Hè? Ja. En, dat is, en toen was ik net bij Ina Brouwer. Die doet ook mee met een partij. Die zegt, nee, ik wil juist breed. Ja. En wat wilt u met oma? Nou, ik zou zeggen één-één. Een, een, beide. Dat, oh, dat je aan tussenin. kan. We hebben toch het hele palet. Een hele, een hele palet. Dat je aan één kant breed moet denken. Van weg met de oude politiek. Ja. De politiek terug aan de kiezer durven, en dat is dat onbevreesd, durven de problemen te benoemen. Als er een Marokkaan probleem in Amsterdam is... dan moet je ook kunnen zeggen, er is een Marokkaan probleem. Daar kennen wij u ook van, hè? He? Oh. U, u heeft ook gezegd, de multiculturele samenleving is mislukt. Hartstikke mislukt, omdat mensen vanaf wat ik schreef in de Volkskrant in 1988... dat migranten in Nederland worden anders dan over de hele wereld doodgeknuffeld... heb ik dat genoemd, moet durven zeggen, want daarmee... Pas dan kun je dat oplossen. Dus aan ene kant breed. Maar je moet ook oog hebben voor... omdat je toch meedoet aan de gemeenterasverkiezingen: oog hebben voor problemen in de stad. Juist. Ja, uh, meneer Pinto. Uh, u bent uh, emeritus hoogleraar interculturele communicatie. U zegt, je moet de dingen bij, uh, bij ja. de naam noemen. Je moet de vinger op de gevoelige plek leggen. Uh, nou bent u een man van statuur... en dan begint u in Amsterdam aan zo'n klein nieuw partijtje. Wat... wat nou, toen ik... Zijn gevraagd... u niks beters te doen? <laughs> ik, denk heb ik, het doen. ik heb even veel <laughs> te doen. In, ja. Ik heb 15 boeken geschreven. Wat beweegt u? Ja. Wat beweegt mij is dat ik eindelijk... Toen ik gevraagd werd en ik ging me verdiepen naar in wat, wat men wil... eindelijk zag ik dat er een beweging is gekomen... die de mens centraal staat. Niet ja. meer de partij of de lijsttrekker zoals ik ben... maar de mens. En ook dat we zeggen van... En dat we zeggen van niet een volksvertegenwoordiging... Die eigenlijk partijvertegenwoordiger is. Wij willen echt volksvertegenwoordigers Maar Heeft het ook zin om op zo'n klein partijtje te stemmen? Uh, uiteraard. Want als je, wil, als je wil veranderen, als je zat bent van de oude politiek, dan moet je wel op ons gaan stemmen. Want wij willen het totaal anders doen. Ja, maar ik vraag het ook meer in de algemeenheid. Heeft het zin om op een klein partijtje te stemmen? Nou, om eerlijk te zijn, ik wil dit als podium hebben om te laten zien. Podium? Van, juist. Om te laten zien van het kan anders, het moet anders. Meneer Pinto, ik wens u op geheel objectief uh, bedoeld uh, succes. Ik weet niet of u zo objectief bent, want u bent oh, heel, ik ben, u, ja, heeft, u hebt sympathie voor ons. Zeg dat nou niet? U heeft, u heeft <laughs> nou niet, dat ja, nou Maar niet. ik zie het aan uw ogen. Wij ja. gaan er goed te doen, meneer Pinto. Ah, goed? Dank. dank u wel. Groeten uit Amsterdam. Dank u wel. Goed, terug uit Hilversum, Mark Robin Visser. Dat klonk best objectief. Het is bijna negen uur, einde van dit NOS Radio 1 journaal. NOS houdt u uiteraard op de hoogte op deze zender. Vanaf de krim bijvoorbeeld, de dag lijkt daar rustig te zijn begonnen. Als er ontwikkelingen zijn, hoort u dat natuurlijk van onze correspondent. Dit is sowieso spoedoverleg in Brussel over Oekraïne. En uh, als u meer uh, wil horen over het proces tegen atleet Pistorius, Oscar Pistorius... die is net de rechtbank in Pretoria binnengelopen... De Blijdschappen in Italië doen we ook verslag van... want La Grande Bellezza heeft een Oscar gewonnen. Acteur Tony Zervillo die speelt een moderne, moderne kunstjournalist... die niet alleen van feesten houdt, maar ze ook graag wil laten mislukken. Ik wil niet alleen aan feesten Ik wil het hebben u hoort daar zo ons correspondent in Roma over. Ja, ze kregen een Oscar dus, daarvoor. Maar dat gebeurt dan bij de collega's van de ochtend. Want zij gaan nu verder, Jurgen van den Berg en Ghilaine Plag. Een fijne dag.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 De gemeenteraadsverkiezingen 2014. Kies op Radio 1. Het nieuws van op alle kanten. Sophie doet wel heel wijs. Maar ze is pas drie. Dus hoe weet ik nou of ze straks mijn schenking echt besteedt aan haar studie? Geen idee hoe verstandig ze is op haar 18e of haar 20e. U kunt schenken aan uw kleinkinderen, maar daar wel zeggenschap over houden.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 En met 14% bijtelling rijdt u deze nieuwe Lexus al vanaf 131 euro netto per maand. De nieuwe Lexus CT200H, nu in de showroom. Oh, wil je er warmtjes bij zitten? Natuur en milieu biedt spouwmuurisolatie. Een tussenwoning gegarandeerd geïsoleerd voor maar 750 euro. Dat verdien je in nog geen vier jaar terug. Want je bespaart al snel 200 euro per jaar op je gasrekening. En wij regelen alles. Ga voor een offerte op maat naar slimwoner.nl ik bestel nu al mijn boeken bij Managementboek. Boeken voor mijn team, maar ook voor mijn kookclub. En de leesclub van mijn vrouw. Alles in één. Wel zo handig. Managementboek.nl. Meer boeken. Ik ben Sander Boske, keeper van Sv Twente. Mensen vragen mij wel eens, wat is nou het doel? Dan zeg ik altijd, het doel is zo min mogelijk bonnetjes. De Ximo mobiliteitskaart. Eén factuur voor tanken, parkeren, OV, taxi en nog veel meer. Zonder bonnetjes. Ondernemers vragen hem nu aan op ximo.nl. Maximo maakt mobiliteit makkelijk.